Ik had het alleen opgeraad om het tegen jou te verdedigen. Dat weet je heel goed. Ja, ja, ja, ja. Mensen, mensen geloof die man toch niet? Ja, ja, ja. Het is een schelmer, een zwaatrover, die al lang achter Slot en Gendel had horen zitten. Dat mes behoorde aan de doden. Ja, ja, ja, ja. Maar, maar verliest u toch geen tijd met onnut gepraat? Lodewijk Blaak kan misschien nog gered worden. Ja, ja, ja. ja. Meneer ja. Blaak, u ziet niet. Vroeg uitgegaan, twee gevecht. Hm. Nou, nog te redden. mes diep ingedrukt. Het mes... Hebt u nog in de hand? Ja. Dank u. Uh, spoedig vervoeren. Ja. Jander? Uh, Kogel in het hersenvlies. Uh, dood is een pier. Uh, beide lichamen vervoeren. Uh, u volgt ons. Het spijt me, meneer Huik, maar u zult zich moeten verantwoorden. Dat zal ik graag doen. Maar, maar u zult toch geen geloof hechten aan. Het zou me van u spijten. Maar dit is een zware presumptie. U was geen vriend van de gewonde. Ben je nou dol, Rijnse? Je gaat, meneer Huyck, toch niet voor een moordenaar aan. Ja, ga hè? Recht doen. Geen aanzien des persoons. Hé, hey daar. Iemand, Andries. Hé, hey. hé, hey, niet weggaan. Ga het die niet afleggen. Zorg dat hij niet ontsnapt. Hij is de man die van plan was het pakhuis te beroven. Stelt hem in bewaring. Ja, ja, daar zullen wij wel voor zorgen. Nou, hoort. lichamen vervoeren. Gewonden naar de herberg, dood naar het lijkenhuis. Verder geen gepraat. Stil, wacht even. De gewonde komt bij. De gewonde komt bij. Nee, dat Waar ben ik? Blaak? Blaak, herken je mij? Ja. Hij... Oh, oh, ja, ja. Nu zullen jullie de waarheid horen. Blaak, oms hemels wil. Zeg ons, van wie was dat mes? Wie heeft geprobeerd jou te vermoorden? Ja, je dat dat dan dan? Een ja, elendeling, wil je met een leugen de eeuwigheid ingaan? Mensen, geloof mij toch, hij liegt! U hoort het. jonge patroon, dat is niet misselijk. Meneer Huik, waar bent u in terecht gekomen? Uh, niet dralen, wegvoeren bij de lichaam. Uh, Schepenbank, beenroepen. Reentje, ja. u blijft doen. Dan zal het niet allemaal keren, Rost. Laten we gaan. De geaccuseerde wordt in de gelegenheid gesteld het verhaal van zijn wedervader te doen. Het verhaal is zeer eenvoudig. Ik was vanmorgen vroeg op weg naar de laatste lantaarn toen ik in het struikgewas achter het eerste duin gekreun hoorde... Ik ging er naartoe en zag Sander Gerrits en Lodewijk Blaak bloedend over elkaar heen liggen. In het zand lag een bebloed mes. Terwijl ik een ogenblik verbijsterd naar de beide lichamen keek... niet goed wetend wat te doen... verscheen er opeens Andries Matthijssen. Niet zonder reden ducht ik een aanval van hem en greep het mes dat voor mij lag... waarna hij schreeuwend wegrende. En de rest weet u. Nou zullen we nou deze Andries Matthijssen horen... Hebt u iets op deze getuigen aan te merken? Zeer veel. Hij is een erkend straatrover. Als u Heinz laat roepen, kan hij dit bevestigen. Ja, ze is wel mogelijk, vol mogelijk. Heinz is een boemoeial. Geen bewijs tegen getuige. getuigen. Nou, voortgaan, voortgaan. We zullen de geaccuseerde akte verleden van zijn wraking. Andries, Martijzen. Wat hebt u te vertellen? Ja, het spijt me dat ik het zeggen moet, maar uh, ik hoor je geacht de waarheid te vertellen. Niet waar? Zo, Zo is het. Nou dan, ik liep daar in de duinen toen ik opeens een pistoolschot hoorde. Vloog erop af en zag Sander Gerrits op de grond liggen... terwijl meneer hier bezig was met de heer Blaak te vechten. Op eenmaal zag ik dat hij een mes in zijn hand had en op de heer Blaak toestak. Hij plantte dat hem vlak in zijn borst. En meneer Blaak viel over Sander Gerrits heen. Ik vloog toen naar het dorp om hulp te halen. Dat is wat er gebeurd is. Leugens, niets dan leugens. We zullen nu kapitein Pulver horen. U kunt gaan zitten, Matthijs. Hè? Wat weet u van deze zaak, kapitein? Nou, eh, niks anders dan... ...toen ik er met signeur Helding op afkwam, ...bij Sandertje achterover zag liggen... ...alsof hij Pools hoogste moest nemen. Eh, en meneer Blaak dwars over hem heen. Maar dat mijn patroon dat part of deel aan zou hebben... ...dat wil bij mij niet in. heb u niet gevraagd. Getuigen. Anders niet. Maar hoe kwam u met meneer Helding in de duin? Wat deed u dan? We waren eens gaan kijken waar meneer uit bleef. We waren ongerust geworden dat hij zo lang uitbleef. Er was dus reden om ongerust te zijn... U had dus een vermoeden dat zijn afwezigheid verkeerde oogmerken kon hebben? Ja, kijk, uh, dat is te zeggen. Uh, de patroon had gisteren een kattenbelletje ontvangen. Wij waren bang dat het wel eens van meneer Blaak zou kunnen wezen. En uh, dat ze elkaar wel eens in het vaarwater zouden kunnen zetten. Tenminste... Uh... Juist. Huh? Nou ja, dat was zeggen, nou niet direct. Juist, hè? juist. Zaak opgehelderd klaar is de dag. Gaat u zitten, kapitein. Meneer Helding, hebt u nog iets toe te voegen aan wat de kapitein gezegd heeft? Meneer Helding. Niet veel, heren. Alleen als dat er een vete bestond tussen Sander Gerrits en meneer Blaak. Hij heeft mijn dochter verleid. Zij is hier pas gestorven, zoals u weet, En Sander Gerrits was haar verloofde. Er was dus alle reden... Ik weet daarvan, meneer Helding... Vermoei u niet met deze droeve historie op te rakelen. Ik wil u alleen nog vragen, en u ook, kapitein Pulver... of u dit mes herkent als het eigendom van de heer Huik. Dat mes? Nee, nee, dat heb ik nooit in zijn bezit gezien. Nee, ik ook niet. Dat kan ik een toe doen. Dank u. Gaat u zitten, heren. Dan is er alleen nog die jongen die mij gisteravond dat briefje heeft gebracht... Wil jij even naar voren komen? Jij bent Dirk Ja Jazeker. Jij hebt mij gisteren een briefje gebracht... dat bestemd was voor de heer Huik. Jazeker. Hoe kwam jij aan dat briefje? Dat heb ik gekregen. O, wie? Dat weet ik niet. Van een varensgast, van dezelfde die nou dood is. Hoe weet jij dat het dezelfde was? Ik was er toch bij toen ze hem vanmorgen vonden in het duin. Hij gaf me een stuiver om dat briefje aan meneer Huik te brengen. En toen hebt u het aangepakt en gezegd dat u het wel aan meneer Huik zou geven. Huh, of u het gedaan hebt, weet ik niet. Dat is alles. Ga maar weer zitten. U ziet, heren, dat deze verklaring overeenkomt met mijn verhaal. Ik was naar het duin gegaan om Sander Gerrits te zoeken. En hier, hier is bovendien een brief die ik te zijn behoeven aan kapitein Homfeld geschreven had. Juist. Afspraak met de gedecideerde. In blaak aanvallen, zonder Gerrit zijn brief... en na de datum de voeten helpen. Hm. overleggen. Uh -huh. Sta klaar en duidelijk. Als men aan al mijn woorden een verkeerde uitleg wil geven... De dan... positie van de gekwetste. Getuigen bij avonturen reprochabel. Gezien met een mes in de hand... Concentratie in adviezen deel 1, plaatsje 650. De gevangenen kan worden getorkeerd... en die screentje van de rechter... en al zo tot scherper examen gebracht. Getorkeerd? U wilt mij toch niet op de pijnbank leggen... op deze armzalige beschuldiging? De getuigenis van de gewonde kan niet tegen mij worden ingebracht. Hij wist niet wat hij zei, dat was duidelijk. En hij zal, als die geneeste verklaring, zeker herroepen. En de andere getuigenis is van een notoire spitsboef... en is ook van twijfelachtige waarde. En u wilt mij op grond daarvoor op de pijnbank leggen. Dat wordt toch al te dol? De verdachte heeft gelijk. Hm. Ja. En bovendien, heer Drost, we weten nog niet eens waarvan hij wordt beschuldigd: vermoord of van verbonding. We zullen de zaak vooralsnog suspenderen en bevel geven de verdachte in te sluiten om nader gehoord te worden. Ook de getuigen moeten zo lang ter beschikking blijven. En hiermee sluit ik de zitting. Je ja. helemaal zijn. Houd moed, patroon. Dan Wij staan achter u, meneer Hak. Ja, ja, ja. Ah, Heinz. Ah, monsieur. Gelukkig dat je er bent. Dan ben ik toch niet helemaal verlaten. Ah, monsieur. Dit is een geval voor mij. Te zien de zoon van uw vader in zulke ongelegenheid. Nee, niet waar. Jij gelooft toch ook niet aan mijn schuld? Oh, ma foi. Alle presumptie is tegen u. Maar ik liet begrijpen dat u niet bekent. Het is toch duidelijk. De wond is toegebracht in een geval van zelfdefensie. Wat zeg je, Heins? Ben jij ook al tegen mij? Wat zal ik u zeg? Twee Waarvan de een mijn vijand en de ander een schurk. Is. Ja, ja, ja, ja, ja, die Andries. Hmm. Hij zal niet afkomen zo gemakkelijk. Want vrijplaats of niet, hij zal hangen. Maar uit wat reden zou hij u bezwaar? Redenen genoeg. Ten eerste uit ingeboren kwaadaardigheid. En ten tweede omdat ik de zoon van de hoofdschout ben. En ten derde omdat hij een oude vete tegen mij heeft. Zonder de baron van Lins had ik zijn mes tussen mijn ribben gevoeld. Goed, goed, goed, goed. De baron van Lins kan worden gehoord... Maar de heer Blaak, u denkt dat hij zijn slechtheid zo verdrijven zal u valste beticht van een moordaanslag op hem? Oh, c'est possible, maar dat zou toch zijn gruwzaam. Ik, ik moet nu nog geloven dat zijn beschuldiging is geuit in een plotselinge gemoedsopwelling. En dat hij die als hij beter wordt zal herroepen. Oh, nee, nee, nee, hij zal niet, hij zal niet, hij zal niet, want hij is aan de betere hand en hij hm? heeft niet ingetrokken zijn verklaring. ...integendeel, die bevestigt met nadere omstandigheden. Dan ben ik er zeker van dat zijn verklaring met die van Andries moet verschillen. Dat doen zij ook. Ik heb ze gelezen, allebei. Van hm. onder ons, monsieur, eh, die Rein Sen is een verstandig man. Heel wat beter dan dat waarshoofd van een dood is. Hij is wat opgewoond, die man. Een belangrijke casus als deze. Doodslag en verwonding en tot patiënt een rijke Amsterdammer, hoor. Dat is te veel plezier op een tijd voor een man als hij. Ja, maar nu die verklaringen. De heer Blaak vertelt dat hij van u heeft ontvangen... de uitdaging om te vechten, een duel in de duin. Daaraan heeft hij zich moeten verdedigen tegen u en Sander Gerrits... wie hij een kogel door de hoofd schoot. Terwijl hij van u een misteek ontving. Wat die uh, Andries. Uh, uh, Dienstverklaring heb ik gehoord. Maar uit uh, beide blijkt dus dat Blaak... Sander Herz heeft doodgeschoten en dus als getuige reprochabel is... omdat hij zichzelf zou moeten verantwoorden voor doodslag. Huh? Just. <laughs> just. <laughs> C'est dommage. U bent gegaan in de negotie. Een niet gewocht advocaat. <laughs> u zei zich de punten van verdediging, just zoals het behoort. Hé, hey, maar voor u. Ik had niet minder om geacht als u dat kanaai van een blaak overhoop had gestoken. Maar ik herhaal, mijn handen zijn zuiver van zijn ah, bloed. Dat lijkt ik geloof u. Ik geloof u, meneer Ruyck. Neemt u me niet kwalijk dat ik zo straks anders sprak. Maar dat komt omdat ik dat zo gewend ben. Men begint te geloven aan de schuld van een verdachte. Anders komt men nooit achter de waarheid. Maar nu wat anders. Eh, kan ik van enige dienst zijn aan u? Oh, ja, als u als, als mijn schrijfgereedschap kan bezorgen. Ik, ik wil aan mijn vader schrijven. Oh, ik vrees dat men u daartoe die zal reformeren. Maar laat u aan mij over te berichten, uw vader. Maar doe het met tact en voorzichtigheid, Heinz. Oh, je kunt mij vertrouwen. Ik zal zo doen voorkomen alsof u gewikkeld bent in een affaire. waarvan het nog niet zeker is of u paresseert als getuige. of wat verdachte. Ja, ja, ja, ja, maar hè? mijn vader laat zich niet gemakkelijk met een kluitje in het riet sturen. Nee, ik weet, ik weet, ik weet, ik weet. Ja, wees gerust. Ik zal geef de goede koeluier aan dat affaire. Is dat nog iets? Ja. Als je mij een beter bed, een stoel en een tafel kan bezorgen. En, en mijn bagage, als dat mogelijk is. Ik heb geen enkel stuk kleren. Hier. Nou, mooi, maar moet oui. ik zal erover spreken met Rijn Zender. Er is geen reden u te behandelen als een boef... zolang u nog maar in staat bent van beschuldiging. Eh, apropos. apropos, ik eh, moet u nog doen de groeten van de baron van Lins. Ach. Eh, van zijn dochter en van de oude hm. Ja. Ik weet niet wie van de twee bedroefder is. De oude poeet of de jonge juffrouw. Vooral de laatste beschuldigt zichzelf ervan de oorzaak te zijn van al uw misère. Amelia? Ja. Mm -hmm. ah, die is toch helemaal onschuldig aan alles wat hier is voorgevallen? Oh, niet gele. Niet geële. Had zij niet geweigerd, de heer Blaak? Hij was haar niet achterna gegaan? U? Had haar niet verdedigd? Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Het een is het geval van de ander. Ja, maar op die manier is zo langzamerhand iedereen schuldig aan dit ongeval. Hm. Ik moet nu gaan. Ik zee, ga schrijven aan meneer uw vader... en ik zal zorgen dat u beter wordt gelogeerd. Oh, maar, misschien ook. Tot ziens, Heinz. Tot ziens. Van Rijnhoven. Of van alle mensen die ik hier van. En had... ik had nooit verwacht ooit naar Tertschelling te moeten gaan. Oh, pauvre ami. U ziet er slecht uit. U bent mager en bleek geworden. Ja, dat wil je. Ik zit hier nu al zes dagen in dit vervloekte hok ah. En dat is niet erg bevorderlijk voor je gezondheid. En dan die hele geschiedenis. Ik weet het, ik weet het. Ik ben op de hoogte. Ik kom rechtstreeks van Amsterdam. U komt van Amsterdam? Hebt u mijn vader gesproken? Hoe neemt hij het op? En mijn moeder? Zij zijn beide wel. Ja, ja, ja, maar hoe zijn ze eronder? En mijn zuster? En, en tante van Bende? En van Baan? Ah, oh, maar voor een ogenblik. Ik kan niet alle vragen tegelijk beantwoorden. In eerste plaats... Bent u niet verbaasd mij hier te zien? Dat ben ik zeker, maar... In de tweede plaats zou ik u willen voorstellen... ...ik het u te oh, ik, ik, ik heb daar geen bezwaar tegen, maar ik... Spreek... Doucement, doucement. Ik hm. heb daar een zeer goede reden voor. Als wat beschouw je mij? Als wat... Be... Ja, wel, als een vriend, hoop ik. Ja, dat in ieder geval, maar nog meer. Beste van Rijnhoven, kun je je voorstellen dat ik op het ogenblik geen lust heb in raadsels? Natuurlijk, beste vriend, natuurlijk. Daarom, sans façon, ik hoop en verwacht en heb goede reden om aan te nemen dat ik eerlang je zwager zal worden.